9 uur, Marielle Hageman met het NOS Journaal. Tien VVD-leden dienen zaterdag op de Algemene Ledenvergadering een motie in tegen oud-wethouder Jos van Rij van Roermond, al wordt hij daarin niet met name genoemd. De VVD'ers willen het partijreglement zo aanpassen dat een partijlid dat in opspraak is geraakt, gerailleerd kan worden als hij zich niet vrijwillig terugtrekt.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 Spelers van Juventus hebben in 1996 in de Champions League finale tegen Ajax... EPO en andere verboden middelen gebruikt. Dat is de stellige overtuiging van twee Italiaanse doping-experts... die vanavond aan het woord komen in andere tijden sport. Er zijn al jaren geruchten dat Juventus-spelers midden jaren 90... op grote schaal doping gebruikten. Toch is er nooit één speler positief bevonden. Dat komt doordat afgenomen dopingmonsters nooit werden getest... zegt een openbaar aanklager.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 En dit is de ANBB-verkeersinformatie. Op de A2 Eind Eindhoven naar Maastricht is tussen Born en Urmond een drie kilometer. Dat komt door nog een gekantelde vrachtwagen. Bij Urmond is maar één rijstrook open. En verder is ook de N279 roermond en in beide richtingen dicht door een ongeluk tussen Beek en Donk en de A50. Houdt daar dus rekening met een omleiding.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 Het is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is 4 over 9. Arnold van Huizen aangeschoven van de Wageningen Universiteit. Goedenavond. We gaan insecten eten. Ja, want je hebt een boek geschreven, Edible Insects. De hele wereld moet aan de insecten. Dat zijn er 2 miljard. Dat kunnen er veel meer worden. Dat is beter, want met die vleesproductie daar lopen we in vast. Dat is allemaal milieuvervuilend en dat kunnen we niet aan. Je hebt een boek daarover geschreven, dat is onlangs gepresenteerd. En jij zei, hoeveel keer was het nou onmiddellijk daarna gedownload? Nou, we hebben het verleden uh, week maandag hebben we het in, uh, in Rome gepresenteerd. Ja. Uh, bij de voedsel en lamorganisatie van de VN. En toen werd het binnen twee, 24 uur 2,3 miljoen keer gedownload. Het ja. is ongelooflijk. Eh, mensen zijn dus echt wel geïnteresseerd. Blijkbaar. Ja, ja. En, en snappen wel dat dit, dit misschien een oplossing kan zijn. Ja, ik denk dat een hoop mensen hier nooit aan gedacht hebben. Maar het is, het is zeker een oplossing. En staan er ook recepten in, in dat boek? Uh, in dit boek, uh, nee, nee, eigenlijk niet. Dat heb je nee. wel eerder wel geschreven. Hè? Maar we hebben nee. een ander boek geschreven. Daar, uh, dat is het Ja, En Henk uh, van Gerp, Insectenkok in de keuken. Niet alleen insecten, maar gespecialiseerd in insecten. Jij gaat echt zometeen echt wat dingen maken... Uh, Mark, uh, onze entertainmentman, het ruikt raakt, goed al. Ja. Kwamen net binnen. van Radio. ziet <laughs> ja. dat het allemaal <laughs> ja. niet ruikt, maar dit is echt het. Ja, het ruikt echt Chinese, Chine achtig. Er staan hier Indisch. allemaal bakjes. Beschrijf even wat staat daar, Henk. Nou, dit zijn uh, de bakjes die op dit moment in de handel zijn. Dit ja. is, uh, zijn de springkanen, ja. de meelwormen en de buffalo's. Buffalo's. Dat, dat klinkt leuk, maar het ziet er gewoon uit als een made. Dus een larf. Ja, een larf. Goed. Ja. Allemaal te zien op radio1.nl, op de webcam. Jij gaat het zo meteen hier live in de keuken. De brandweer is net langs geweest, dus je hebt toestemming. Wij mogen hier koken. Jij gaat voor ons... Uh... Dat dus is het gehaktballen met meelwormen maken, Ja, ik eten. Jij ook, Mark. Maar eerst gaan we even naar Stockholm. In de wijk Heusby in het Zweedse Stockholm zijn al twee avonden op rij zware rellen. Zo'n honderd jongeren die steken auto's in brand, richten vernielingen aan... en bekogelen de politie met stenen. Drie agenten zijn inmiddels gewond geraakt. Maar vanavond lijkt het wat rustiger te worden in Stockholm... of niet onze man daar, Bas Schutman? Klopt. Goedenavond. Goedenavond. Het lijkt inderdaad wat af te nemen. Want vertel even wat er gisteren en eergisteren is gebeurd. Um, ook wel bijzonder voor Stockholm, natuurlijk, een aantal rellen in uh, de bewijk uh, Husbu. Dat is een, uh, eigenlijk een achterstandswijk uh, in Stockholm. Mm -hmm. uh, op 13 mei uh, werd daar uh, door de politie doodgeschoten. Een uh, 68, 69-jarige man. Uh, bij een inbraak uh, van een appartement. Uh, die man ging de politie te lijf met een machete. Met een, met een machete? Met een machete. Ja. En vervolgens werd de man doodgeschoten. En ja. eigenlijk als reactie in de buurt daarop kwam iedereen in opstand. En dat heeft een weekje lang doorgezudderd. En dat is uiteindelijk geëscaleerd tot, uh, tot gisteravond. En wat gebeurde er toen? Een groep van uh, 50 tot honderd uh, tot uh, jonge mannen wordt het eigenlijk tot uh, Tussen de leeftijd van 15 en 20 gaan de straten door, steken wat auto's in brand... En uh, nu is het eigenlijk wel wat rustiger geworden. We hopen dat het niet overslaat naar andere achterstandsbuurten. Het ja. doet een beetje denken aan uh, wat we een aantal jaar geleden Parijs. in Parijs zagen. Ja. ja. 2005 was dat. Dat was volgens mij met die twee jongens die in een uh, elektriciteitskastje geëlektrocuteerd zijn. Dat is inderdaad overgeslagen naar heel veel andere wijken. Ja. Um, daar zijn ze nu ook een beetje bang voor, zeg jij? Nou, drie jaar geleden gebeurde een soortgelijk voorval in een achterwijk van Uppsala, een grote stad in, in Stockholm. En dat mm -hmm. vloog op een gegeven moment door naar Stockholm en ook naar Malmö. En het is een, ja, een problematische groep uh, in de achterstandswijken. Misschien speelt de werkloosheid een rol. Uh, en die laten zich op dit soort momenten gewoon horen. Ja. Dat komt veel voor in grote steden natuurlijk. Ja. Um, auto's in brand, ruiten gesneuveld, politieagenten gewond, toch zei jij hem aan het begin. Um, het, het wordt waarschijnlijk nu rustiger. Waarom? Ja, de, de, als je de politieverslagen gehoord hebt, hebben ze het redelijk onder controle. Het is natuurlijk niet zo'n hele grote groep. En als het niet overslaat naar andere wijken, dan kunnen ze dat wel controleren. En het is niet zo dat, de, zoals in Parijs, het leger wordt ingeschakeld. Uh, over het algemeen uh, hm. kunnen ze het aardig onder controle ja. krijgen. Want de leiders, goed, ik... de leiders zijn wel een beetje opgepakt. Daar lijkt het op. zoveel uh, zeven arrestaties uh, gedaan. Maar ja, dan kijk je ook naar de leeftijd. Dat zit tussen de 15 en 20 jaar. En dan moet je toch ook een beetje denken aan qua jongens, die, uh, hm. die, die misschien na een voetbalwedstrijd ook wel. Uh, de boel is korte keinslaan. Ja, goed. Nou ja, het lijkt in ieder geval um, wat minder te gaan worden dan de afgelopen twee nachten. Dat is goed nieuws. Bas Schutman in Stockholm, dankjewel. Prima. Radio 1, Willemijn Veenhoven. BNN Today. Meepraten op Twitter. kan oh, natuurlijk. Hashtag BNN Today. Ja, entomofagie. Ik kende het woord niet. Jij wel, Mark? Nee. Nee, insecten eten. Ik had het natuurlijk wel op kunnen gokken. Dat, dat, dat, was, ja. dat was een ja, leuke intro natuurlijk. Ja. Maar Koster, het is hier dinsdag. Dan is er altijd hier onze entertainmentman. Zo meteen praten we op, uh, over comedy op YouTube. Staat even in het zonnetje deze week. Maar eerst hebben we het over de insecten. De eetbare insecten. Want dat is de toekomst. Uh, zegt tenminste Henk van Gerp. Kok en insectenkundige noem ik dat zo? Insectenkundige? Insectendeskundige. Insecten en ja. <laughs> Of Arnold van Huis, goedenavond nogmaals uh, heren. Um, jullie hebben samen ooit het insectenkookboek geschreven. Uh, daaruit uh, worden dus vanavond wat dingen bereid hier. Maar net uh, is uitgekomen jouw boek uh, Edible Insects, oftewel eetbare insecten, 2,3 miljoen keer gedownload inmiddels over de hele wereld. Men is dus geïnteresseerd. Waarom moet de hele wereld, of ja, de hele wereld, maar waarom moeten wij aan de insecten? Nou, we hebben een probleem met, uh, met vlees. Dat wil zeggen dat 70% van het landbouwareaal nu al in beslag wordt genomen door, uh, door veeteelt. Dus als de vraag. Uh, ja, tot 2050 met ongeveer de helft, of, of gaat verdubbelen... Uh -huh. dan hebben we dus echt een probleem. Dus uh, we moeten naar alternatieven of we moeten minder vlees geneten. Ja. En als je een insect eet, dan krijg je dezelfde voedingsstoffen binnen... als dat je een stukje kip ja, eet? Ja, qua voedingswaarde is het uh, ongeveer gelijk. Ik, uh, we hebben ongeveer 1950 verschillende soorten, dus de kleine 2000. Ja. Dus dat is nogal wat. En die zijn natuurlijk allemaal een beetje verschillend in, uh, in voedingswaarde. Maar qua eiwitgehalte kun je zeggen, dat is ongeveer gelijk met vlees. Uh, wat uh, de vetzuren betreft, zitten er wat meer goede vetzuren in. En uh, ja, ze zitten ook goed met uh, voet vol met mineralen, vooral ijzer en zin. Ah, hoeveel kevers gaan er in, heb je een stukje? Nou, een, uh, ja, een springkaan is ongeveer 2 gram. Dus je, kunt, uh, je hebt ongeveer 50... Uh, 50 uh, springhanen nodig om 100 gram te krijgen. Ja, dat valt me ja. nog mee eigenlijk. Ja. Ja. Want dat is namelijk ook het mooie aan insecten kweken of eten... Uh, dat het veel, veel milieuvriendelijker is en veel minder ja. afval dan bij, bij, bij runderen of uh, Nou, in ieder kippen. geval hebben we het bekeken voor de broeikasgassen. En ze stoten veel minder broeikasgassen uit. Wel 100 keer zo weinig als uh, gewoon vee. Ja. Uh, als je naar ammonia kijkt, twee derde van alle ammonia afstoot, uh, uitstoot in de wereld, dat gebeurt ook door veeteelt En de insecten doen het ongeveer tien keer, uh, tien keer minder. Ja. Um, en ze zijn heel efficiënt in het uh, omzetten van voer... wat ze tot zich nemen, tot lichaamsgewicht. Dus als je een biefstuk neemt, dan heb je ongeveer 25 kilogram voer nodig. Voor een krekel heb je eigenlijk maar 2 kilogram nodig. Dan is de vraag natuurlijk, waarom doen we dat niet eerder? De, de VN kwam vorige week ook met een officieel bericht. Hè, we moeten aan insecten. Uh, um, uh, ja. uh, Henk, jij kookt al twintig jaar met insecten, geloof ik. Ja, ja ruim twintig jaar. Ja, maar waarom, waarom moet, moet dat nu pas onder de aandacht worden gebracht? Waarom zijn we er niet al lang aan? Nou, we zijn er al uh, heel lang aan. Maar uh, hier in Nederland moeten we nog even een slag slaan. Ja. Uh, we zijn het gewoon niet gewend. Nee. Uh, terwijl we wel gewoon granalen eten, maar nog uh, sprinkhanen En slakken en ja. eten sushi ja. en alle ja, ja. En, uh, <lacht> maar Want ik las dus 2 miljard mensen ter wereld eten al insecten? Ja. ja. Nou, er zijn er nogal een aantal miljarden niet, maar... Nou, in Nederland uh, kunnen we hier een in, in slaan. Maar er worden al, in, ook in Nederland, uh, insecten gekweekt hier speciaal voor? Ja. Ja, er zijn drie, uh, drie bedrijven eigenlijk die, die uh, produceren, dus al insecten. Maar ja. het is eigenlijk voor reptielenhouders, voor dierentuinen, et cetera. Maar die hebben dus gezegd: we zetten een gedeelte van onze productie opzij. En dat doen ze ook met, op een andere manier, dus veel hygiënischer. Ja. Uh, en die worden voor menselijke consumptie uh, dus klaargemaakt. En die staan hier dus op tafel. Ja, want nu wordt het alleen. Een vriend van mij houdt slangen. Die, uh, die moeten. Uh... Daar af en toe een sprinkhaan binnengooien. binnen gooien. Maar ja, dat, ja dat... maar deze zijn dus heel speciaal uh, opgekweekt. Uh, want ja, we willen dus zeker zijn dat ja. de vo voedselveiligheid gewaarborgd is. Zo meteen hebben we het erover hoe je dat dan aan de man brengt. Want het is denk ik wel zaak dat je niet gewoon een, een, een aan bakje met 60 sprinkhaan in de Albert Heijn legt. Maar daar moet je natuurlijk iets leuks van maken, ja. denk ik. Ja. Wat dat gaan is... we zo meteen eten, ja, Ik heb hier uh, voor jou staan uh, Vietnamese loempiaatjes. Met? Sprinkhaanen. Ja, Mark. Ja, kom maar door, kom maar door, hè. Maar. En, en wat nog meer gehaktballen van meelwormen. Ja, ik ga de gehaktballetjes uh, bakken nu. En dan ja. gaan we, ga ik proeven wat lekkerder is met ja. half, half om half of meelwormen. Ja, precies, half om half of uh, meelwormen. Mark neem jij even een hap van ja, deze Ik Kijk er al, heel, ja. Je kijkt. Ja, en en <laughs> dan ga ik even het koken wel, hè. En zeg even wat je proeft. Wat goed. Moet ik het, niet ja, nu, het nu? Ja, nu. Live nu. dooreten? Door eten. Ja. Oh, heel licht. Dat ten eerste. Lichter dan een uh, lumpia. Ja. Het is een soort. Uh, Licht gewicht, nou, daar gaat Allemaal te zien op de webcam radio1.nl. Een beetje groentachtig. Ja. En wat er zo kraakt, is dat, is dat een sprinke? Dat zou kunnen, ja. <laughs> ja uh, smaakt een beetje naar. Ze zijn ook een beetje krokantje. Ja. <laughs> Het ja. smaakt naar? Ganaalachtig, mm -hmm. euh, vogeltjesachtig. Zit daar een beetje in? Vogeltjesachtig? <laughs> wat voor vogel? Het is eigenlijk wel lekker. <laughs> ja, je meen het. Nou, okay. ja, dit, kun je Twee... gewoon, dit kun je gewoon in het restaurant voorzetten. Onder wat anders. Dat deden ze ook bij Pieter Leeuw, dus voor Precies. mij kom je hier wel mee weg hoor. 2 miljard plus 1, die is binnen. <laughs> Zometeen uh, kokerellen en ga je uitleggen hoe we dat voor elkaar krijgen. dat Nederland uh, aan het bord met springranen gaat. Ik kan niet zo'n bootje toe. To an island zo so remote. Only Johnny Depp has ever been to it before. I stayed there till the air was clear.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 Mermaid. Wat zeg je aan de net, Mark? Het ruikt hier naar... Nee, lekker. Dat is ja. heel heel fijn, ja. Ja, dat, dat zijn die mailwormenballen. Gaan we ook eten. Gaan we zo meteen eten. Lukt het allemaal daar trouwens in de hoek met het gekokkerel. Prima, gaat goed. Volg ons op uh, facebook.com facebook slash bnntoday of hashtag bnntoday op Twitter. Het is dinsdag, dat betekent dus dat onze entertainmentman Mark Koster hier is. En dan duiken wij in de wereld van de entertainment vandaag. Mark, een verhaal over YouTube en comedy. Deze ja. week begint namelijk voor de eerste keer de YouTube Comedy Week... die geheel in stijl werd aangekondigd door Arnold Schwarzenegger. Hallo, ik ben Arnold Schwarzenegger. Als je didn't niet weet. Je know me for being de meest muscular man in de wereld. <laughs> Of misschien voor being the action star that kills a bunch of bad guys and predators. But what je <laughs> didn't know was dat I'm a big fan of comedy. So when I heard about this comedy week, I immediately muscle in. Is yeah, toch wel okay. grappig. Ja, nou, ik ben een ongelooflijk fan van Arnold. Wie, Orny. Die Ik gauw ik niet fantastische comedy twins geloof ik speelde Ja, met Danny DeVito. En als <clears> dus. gouverneur vond ik hem ook best goed. Ja. maar dat geheel terzijde. Um, comedy uh, op YouTube is, is groot. Ja, comedy is zeer groot. Uh, zeven van de tien. Uh, favoriete kanalen bestaan uit comedy. En dan heb je een hele slimme jongen, die heet Richard Waterworth. Mm -hmm. En dan denk je, ja, dat is zo'n uh, comedy. Maar dat is een jongen die gewoon keiharde marketing jongen heeft op Oxford gestudeerd. En van de slimmere jongens, die is bij Google gaan werken. En bij Google, dat heeft YouTube ingeluid, hebben ze bedacht. Daar gaan we iets mee doen. En deze week hebben ze bij YouTube een eigen comedy Weekje en dan ja. zie je de leuke filmpjes. En het is een beetje eigenlijk om, om de comedians te bedanken, want eigenlijk door comedy is, is YouTube groot geworden of mede door comedy? Ja, nee, comedy is. Uh, ja, de mensen zijn in huis zijn in de keuken lekker gaan vreubelen ja. en daartussen zaten soms hele goede dingen. Ja, want begon, we, we het, hebben het, het, het hebben over comedy, het, maar het is natuurlijk heel breed. Van, van, van hele lullige filmpjes tot, tot ja, gewoon ja. hele shows van bekende comedians. Ja, maar comedians. het is wel zo dat. dat, dat um, wat er dus gebeurde, in theaters waren mensen die leuke dingen maakten... dat hebben ze op internet gezet. En er waren ook dingen van televisie die ze op internet hebben gezet. En ja. een van de allerbeste voorbeelden, kennen we allemaal, is deze meneer. Jeff Dunham. Die heeft het... Ik zal het even precies... 100 miljoen keer is dit bekeken En dit kennen we allemaal. Moet je maar eens even luisteren. Wait, if I'm dead... That means I get my 72 virgins. Are you my virgins? I hope not. Why? There's a bunch of ugly ass guys out there. If this is paradise, I've been screwed. Well, did they say it would be only female virgins? Holy crap! I kill ja. you! I, I kill you! <laughs> I, kill you. Ja. I kill you! Dat yeah. kent iedereen. Dat is Ahmed, the dead terrorist. En dat die, de, deze man was gewoon buikspreekpop. Ja. Dat is al vlak na de, de 9-11 uh, dingen en daar maak je een schreeks over. Het is een beetje gedateerd. Hè? We hebben net nog even... die denk ik, van, een best saai. Ik heb het vanmiddag proberen uit ja. te zitten, ja, maar, dat het niet is een, maar... Ja, geluk, maar er was maar... toen dus een grote klapper. En daarna is het een beetje losgekomen. Er zijn mensen ook thuis dingen gaan freubelen. En wat mij betreft in Nederland is dat in 2006 al ontdekt door bureau Renkema. Ja. Bureau Renkema, Alje Lubach zat erin, groot talent. Ja. Pieter Jouwke, ook groot talent. ja. En uh, een andere jongen waar ik de naam van ben vergeten... en die maakte onder meer dit. En dat, dit vind ik zelf een van de allerleukste. Ik zal het misschien even inleiden ja. voordat we hem instarten. Je ziet een, een kamergebouw... waarin uh, de toenmalige minister van Volksgezondheid Hans Hogevorst... een liedje instart nadat hij dat aan de Kamervoorzitter vraagt. En eigenlijk is dit een soort van Lucky TV... Avanna, ja, want bureau maar dat waren ja. filmpjes op internet, uh, satirisch. Net gemaakt, gewoon, die jongens maken dat zelf. Kost uh, heel veel tijd, weet ik, van Pieter Jauwke en ook van Arjen Lubach. Daar uh, waren ze dagen mee bezig. En dan po posten ze dat op internet. Ik geloof dat dit echt wel een paar hondduizend keer bekeken is. Ik heb uh, vanochtend tijdens de bijdrage van de heer Bos een liedje gemaakt. En uh, It Goes A Little Something Like This... Wouter Bos, Wouter Bos, wat ben je toch een bokkelul! La, la la la la la la la la nou, euh, ik, ik ken het ook en dit is ook mijn favoriet. En het grappige is dat je dit... Ik uh, kan mensen eraan herkennen die dit... De, uh, als, nou, je als je ooit het bureau maar hebt gekeken, dan vind je dit fantastisch. Nou, mensen die dit leuk vinden zijn ook leuk vaak. Ja, precies. Dat wou ik eigenlijk zeggen. Uh, Waarom waar, waar was dit nou een... Um, dit, dit, was het enige wat ik keek op YouTube aan comedy. Um, maar dit is heel specifiek natuurlijk voor internet gemaakt. Het is ook helemaal niet verder. Ik dacht, waarom komt dit niet op televisie? Dit maar is op zo... tv geweest, maar heel slecht bekeken. Dus en wat je dus wel ziet, genoeg... is dat er in Nederland... Um, zijn er wel meer uh, kleine spelers die dit doen... zoals De Speld, dat is een satirische site... Nou. Uh, eigenlijk zijn Gené en Derkse dat weten we allemaal niet... die zijn ook ooit in de schoenenkast. Die maakten elke dag een filmpje op internet, daar was ik ook fan van... waarin ze elkaar helemaal de grond in trapten. En dat is later uitgebreid. Tot, um, um, tot VI. Ja. Dus het, de, de, de dingetjes op internet... de probeerseltjes, die kunnen dan groot worden op tv. En je ziet ook vaak dat de, de mensen die op internet... een beetje succes hebben... dat die doorgroeien naar tv en daar dingen gaan doen. Jan-Jaap van der Wal gaat soms terug hè, met zijn... Uh, uh, comedycentrum. Dus Ja, panage. De, ja. Dus, dat gaat een beetje heen en weer. Dus je kan wel echt doorbreken? Dat kan je wel je zeggen. kan echt doorbreken. De, de, deze YouTube-jongen heeft dus uitgerekend dat, dat je er echt voor geld kan verdienen. Maar ook daar, dat is, dat is internet... The winner takes it all. Je hebt ook mensen die, willen Moeten moeten heel eerlijk zijn, hele slechte dingen maken. Ja, natuurlijk. En die worden over twee of drie duizend keer bekeken en oh. daar verdien je echt geen reet aan. Dus je moet echt, het is, het is raak of niet. Iemand en, uh, die het ook kan. Joris, goedenavond. Goedenavond. Joris van den Berg, maker en schrijver van de populaire internetserie Die Meisjes van Thijs. Uh, bij jou ging het zo, hè? Jij begon op internet en toen inderdaad opgepikt op televisie. Ja, nou zo heb je in één keer het hele verhaal verteld. Ja, zo is het gegaan. En nu, uh, nu weer gewoon op internet. Ja, even, even een kort fragmentje van de Meisjes van Thuis. Hi. Hi. Waar luister je naar? Raad eens. Hoe leuk zou het zijn als jij het gewoon goed raadt? Het is echt meant to be. Dat is echt destiny in faith en not en zo. Oké, okay, uh, was het Whalen? Nee, maar gaat nog een keer? Shakira Nee. Michael Jackson, Katy Perry. Nee. Maar raad nog een keer. Uh, Lily Allen? Nee, nee. Justin Bieber? Nee, maar raad nog een keer. Jezus Christus, het kan elke artiest zijn. Nee, nee, nee. Het kan maar één artiest zijn. Ja, de meisje van Thijs. gaat over Thijs, die nou ja, constant probeert meisjes te versieren met wisselend succes. Toch, jongens. Nou, eigenlijk, eigenlijk met vrij consequent succes, dat het zeg maar altijd wel mislukt ja, want precies. Als het al gelukt <laughs> lijkt te zijn, dan gaat het ook nog op een manier mis. Ja. Uh, maar ik, ik, ik heb dit gezien, want je bent wel eens bij mij in de uitzending geweest. En er zitten ja? echt uh, fantastische filmpjes tussen. En, uh, um, heb je nou echt dat bedacht van ik wil doorbreken op internet? Hè? Of ik wil doorbreken via YouTube. En met die reden ga ik filmpjes maken. Nou, we hadden niet. We hadden niet het idee van we gaan de wereld veranderen en we gaan een grote, een unaniem doorslaand succes worden. We hadden meer bedacht van we gaan filmpjes maken. Voor internet die kort zijn, die grappig zijn, die mensen als een soort van video snack uh, tussendoor kunnen kijken. En mm. vooral ook met het idee dat het wel een soort van serietje werd met een hoofdpersoon die vaker terugkwam. En hey Joris, in Amerika heb je dus een Lovely Island gehad. Hè? Die, dat waren die, die jongens die zo bij Saturday Night Live die deden eigenlijk hetzelfde als jij. Heb je dat idee nou ook gehad, of die droom ook gehad, dat je dacht van uh, ik maak elke week wat leuks met een paar tekstschrijvers en een comicer? Ja, het suffet is dat we er echt best wel naïef ingestapt zijn. Dat we in eerste instantie helemaal niet dachten. We zijn ten eerste van het is leuk, Wij vinden dit leuk en we zetten het op internet en hopen dat anderen het ook leuk vinden. En pas later, toen ineens allemaal mensen erover gingen schrijven en meer mensen naar die gingen kijken, dachten ineens, oh misschien vinden toch wel meer mensen het leuk. En dat met Comedy Central is eigenlijk ook meer een soort van, ja toevallig zo gelopen. We zijn echt, als ik het nog een keer zou doen dan zou ik wel zeggen, ik wil dat en ik zal niet iets, rusten. Iets dat het strategischer, is. hè? Ja. Want die jongens in Amerika, die hadden ook grote sterren. Julia, ik, heb, ik zag één dingetje met Georgina Verbaan, hadden jullie geloof ik? Dat is dan ook met, meteen best bekeken? Of een van de betere bekeken? Ja, en ook wel omdat we daardoor, daarin gepusht zijn door, uh, door YouTube. YouTube heeft ons daar heel erg gewoon in geholpen zeg maar, door ons op de voorpagina te zetten. En dan, dat werkt dan makkelijker met een filmpje met Georgina Verbaan. En hoe ging dat dan? Zeiden dus ze van uh, we, we kunnen Georgina regelen, schrijven ze een, een sketch? Nee, wij hebben, gevraagd of, uh, wij hebben Georgina gevraagd of zij mee wilde doen. En die zei, lijkt me hartstikke leuk. Ja. Dus zou doen en toen, toen kwam dat filmpje er. Nou, nou is het bij jullie goed, goed gegaan? Er is natuurlijk ook echt heel erg veel bagger als je het over, over comedy hebt op, op YouTube. Heeft het zin als je bedenkt ik wil het gaan maken om, om dan met die reden leuke filmpjes te gaan maken voor internet? Of nou ja, ben je een van de van de duizenden en in de meeste gevallen lukt het natuurlijk niet, namelijk. Nee, maar we hadden misschien wel dan het voordeel dat we allemaal filmacademie gedaan hadden. We hadden een aantal goede mensen die goed in camera waren. Een aantal leuke jonge schrijvers waarvan ik wist, nou die kunnen wat. En mm. nou ja, we hadden David en dat is degene die Thijs speelt. Ja, en daarvan wist ik voordat hij in de Thijs was, wist ik dat het een hartstikke leuke acteur was. Ja, en ik denk dat dat wel een soort van dingen zijn die in ieder geval kunnen helpen. Ja, en dan nog... Is het niet een soort van gegarandeerd? Want als er een recept voor was, dan zou ik het graag iedereen geven. Je iedereen verlossen van slechte televisie. Dan zou maar het dat, uh... Lekker voor jezelf houden bedoel je? <laughs> ja. Oh ja, nee, dat bedoel ik. Ja, Sorry. De meisjes van Thijs te zien op internet, maar ook op Comedy Central. En nu het derde seizoen is dus weer exclusief op internet voorlopig, hè? Yes, inderdaad. Joost van den Berg, dankjewel. Dan Zeteland. Boze boeddhisten in Thailand. Disney heeft het namelijk gewaagd om een hondje in de film Treasure Buddies. Boeddha te noemen. En daar zijn de boeddhisten daar niet zo blij mee. Annelie Langerak in, uh, in, in Banco. Goedenavond. Hallo. Want dat kan niet als je boeddhist bent. Dan uh, vind je het niet fijn als een hondje Boeddha heet. Nee, nee dat uh, hondje dat is een uh, volledig in het verkeerde kelder geschoten. Uh, dat hondje is een van de sterren in het film. Uh, dat uh, vlees en. Meid en houdt van yoga en meditatie en zijn naam is dus Boeddha. Ja. Nou, die actiegroep hier, die zegt van uh, dat is echt absoluut uh, non done. Hoe kun je nou een hondje de naam van Boeddha geven die heilig is voor hen? Het is een beetje als, alsof een, een moslim protesteert tegen een hondje dat Mohammed heet. Ja, dat zeggen zij ook. Ze zeggen van de maat is niet echt vol. We zijn als Boeddhisten veel te lang stil geweest. Want het is niet dat rondje Jezus op mijn Mohammed had genoemd. Dat is heel te klein. Ja, ja. ja, en ze hebben wel eerder van ze laten horen, toch? Want ik herinner me, um, volgens mij was dat in Limburg. Daar stonden een paar wc's met een, met een grote foto van Boeddha erop. En dat, daar protesteerde die actiegroep ook tegen. Dat klopt. Dus begin het jaar. In het uh, Limburgse plaatsje Brunsen stonden. Twee uh, openbare toiletten met mm -hmm. grote afbeeldingen van Boeddha. Maar die eigenaar die vond dat uh, mooi: echt een toilet die mooi in een stadsbeeld, uh, een stadsbeeld past. Mm -hmm. En uh, deze groep die heeft uh, foto's daarvan gekregen en die heeft een uh, campagne op in Thailand via sociale media. Yeah. En dat heeft zoveel ophef veroorzaakt: dat de Nederlandse ambassade in Bangkok, de eigenaar van die openbare toiletten in Nederland, heeft gevraagd. Of ze misschien die toiletten konden verwijderen of, of een andere afbeelding eroverheen ja. plakken. En dat hebben ze uiteindelijk gedaan. En dat ging ge geloof ik om vijf toiletten. Uh, dit is uh, wat anders, namelijk een Disney film. Gaat Disney nu die naam aanpassen? Nee, Disney die uh, reageert ook helemaal nergens op. Uh, maar uh, Disney is niet de enige, het enige bedrijf waarop deze actiegroep uh, haar eilen uh, richt. Nee. Uh, ja, ze, ze groeien eigenlijk van uh, alles, uh, alles commercialisering van Boeddha. Ja, want ik, ik, kan me wel, ik, ik kan me wel herinneren toen ik in Thailand was... of trouwens op, op het Waterlooplein in Amsterdam. Daar dus stikt het van de t-shirts bijvoorbeeld met Boeddha erop. Ja, precies. Nou ja, hier in Thailand ook. Uh, maar zij, uh, zij zeggen dus, en ook decoraties voor hun huis... Ja. Uh, tatoeages, meubels, uh, sekspeeltjes ga wel maar door... En zij ze zeggen het wordt steeds erger en Boeddha is een heilige figuur en uh, dat gaat gewoon veel te ver. Bijvoorbeeld ook uh, de Boeddha-bar die je op veel plekken ter wereld uh, hebt, ja. uh, daar uh, zijn ze ook falicom tegen. En zij gaan hier een bank op de dus regelmatig de straat op. Ze houden grote demonstraties, met name in toeristische gebieden, om mensen dus uh, voorlichting te geven. Maar ze schrijven ook direct naar bedrijven en organisaties... ...wereldwijd waarvan ze vinden... ...dat zij dus niet genoeg respect opbrengen oh. voor Boeddha. Haalt het iets uit? Ik heb het idee van niet... ...maar uh, ja, zij, zij blijven toch doorgaan... ...ze nemen het uh, heel serieus. Uh, en uh, kijk, bijvoorbeeld een fitnessketen in Amerika... ...die adverteerde met... ...geef je Boeddha buik een sixpack... ...die hebben ze geschreven... ...en uh, ze zijn nog veel meer voorbeelden. Uh, nou, volgens mij is er... Ja, weinig effect. En ook de meeste boeddhisten in Thailand. Uh, de meeste Thais zijn boeddhist ja. En die staan bekend als tolerant. Uh, ja, die negeren het eigenlijk ook een beetje. Het zijn vooral toeristen en westelingen die er veel interesse voor tonen. Ja. kortom, een, uh, een Thaise aangelegenheid. Dus deze actiegroep. Annelie Langerak in Bangkok, dankjewel. Dit is radio 1. Met het nieuws van iets over half tien met Mariel Hagman. Burgemeester Hoes van Maastricht gaat samen met de gemeenteraad onderzoeken of buitenlanders weer drugs mogen kopen bij koffieshops. Wel moeten de koffieshops daar naar de randen van de stad worden verplaatst. Hoes en de gemeenteraad gaan ervan uit dat de koffieshops tot die verhuizing geen wiet verkopen aan buitenlanders. Premier Rutte wil geen veto gebruiken in de onderhandelingen over de nieuwe meerjarenbegroting voor de Europese Unie, heeft hij gezegd in het debat met de Tweede Kamer. Nederland moet maximaal een half miljard euro meebetalen aan het gat in de begroting. Rutte denkt dat een veto de korting van 1 miljard euro die Nederland nu heeft in gevaar zal brengen. Tien VVD-leden dienen zaterdag op de Algemene Ledenvergadering een motie in tegen oud-wethouder Jos van Rij van Roermond...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 Spelers van Juventus hebben in 1996 in de Champions League finale tegen Ajax... EPO en andere verboden middelen gebruikt. Dat is de stellige overtuiging van twee Italiaanse doping-experts... vanavond in andere tijden sport. Er zijn al jaren geruchten dat de Juventus-spelers... midden jaren negentig op grote schaal doping gebruikten. De finale tussen Ajax en Juventus eindigde in 1-1... en Juventus won toen de strafschoppen. En dat is nieuws op dit moment. Radio 1. Willemijn Veenhoven. PNN Today. Ja, Mark. Ja, die beker moeten we nog even gaan ophalen. Ja, vind ik ook. We gaan hem halen. Ja, dat wordt we gaan 50 kuppen Dat is schandalig, dit. Schandalig. Ja, nee, maar als, als, als, als, als al die renners ja. uit de koers zijn genomen... dat vind ik echt. Ja, nee. Ik vind het niet met je eens. Als Ajax ziet dan ook nog. Ja. Uh, verder is er ook nog een songfestival, REL. Uh, deze keer niet Nederland, maar azerbeidzjan en Rusland. Fraude, de stemmen moeten opnieuw geteld worden. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. En uh, we gaan verder met insecten eten. en um, de, Ik neem ook even een hapje van die lumpia. Oh, je hebt hem mooi verpakt in een loempje, maar hij steek, zijn kontje steekt eruit. Je ziet hem wel, zitten. Ja, ja, ja, ja. Nou, super lekker. Wat zit erin? Sprinkhaan. <lacht> oh, echt, uh, um. Best goed, toch? Ja, super. Ja, ik, ik weet niet of het, of het zo is. Ja, Sprinkhaan zegt me niks, maar als hij zo smaakt, dan. Uh... Prima te eten. Prima te eten. Ja, nou, doen we er nog zes. Geef ja, ja. oh, een tweet tot vandaag. <laughs> Op uh, Twitter gaat het over de verwoestende tornado in uh, Oklahoma. Erg naar natuurlijk uh, wat daar gebeurt. Um, Marlies die tweet, uh, die beelden van Oklahoma zijn echt weerzingwekkend. Angelo zegt tot duizend tornados per jaar in Oklahoma. Dat zijn duizend redenen om te, uh, om te verhuizen. En keep it simple uh, tweet. En dan klagen wij over wat regen, man, man, wat een verwoesting. Er wordt er trouwens ook nog een liedje rondgetweet die pijnlijk toepasselijk is eigenlijk op de situatie. My Oklahoma Home van Bruce Springsteen. And so I made the Ja, ja. Uh, niet, niet zo toepasselijk op dit moment uh, eigenlijk. Maar ja, het, uh, het is niet anders. Iets, uh, iets heel anders. De nummer één, uh, het uh, nummer 1 onderwerp op Twitter op dit moment... is uh, de nieuwe spelcomputer van Xbox. Yep. Hij is net gepresenteerd en het is de Xbox One. We hadden het er ook over hier in uh, BNN Today. De site uh, van de Xbox lag even zelfs, uh, zelfs even plat uh, door de presentatie... omdat iedereen die, uh, die nieuwe Xbox wilde zien. Ed Game King zegt... Xbox laat Europa gewoon stikken en richt zich op Amerika. Dat uh, gaat PlayStation sterker maken. Ed Gewoon Ermen tweet... Uh, het wordt fucking vet... Heb je de nieuwe Xbox livestream gezien? Die mensen zien eruit als echte mensen en je hebt een hond als compagnon. Thijs zegt, de Xbox One past wel mooi tussen je VHS en je recorder. Wat een lomp apparaat, alleen gecharmeerd van de controller. Het is ouderwets, hè? Ja, het is echt een hele flinke, ja. Ja, enorm ding. Je hebt een nieuwe tv-kast voor nodig. En een tv waarschijnlijk. En Matthew, die tweet nog tenslotte. Xbox One, OMG, OMG, OMG, OMG. Fangirl momentje. Het is een beetje. de uh, helft is voor, de helft is tegen. Ja, dat begreep ik al een beetje. En, uh, ja, en de, die stemherkenning die is nog beter geworden. Dat sprak me nog wel aan. Ja, dat wordt leuk. Als je dan je vriendin, uh, je vriendin zegt. niet Xboxen, start die op. <laughs> dat is dan wel weer leuk. Elena Miles, Black Velvet. Nee, hè Mark? Ja, dit was zo'n zo heerlijke Ja, Ik zei jaren tachtig, maar het is. 1990. Me, 1990, is het? Ja, ja. In de jaren tachtig. Want jullie draaiden zo om deze tijd zo'n leuk zo'n nummer. Ja, dat Wat ja. is ze van het meisje teruggekomen? Het ja, meisje was nou ja, donkerhartig. Ja, ik heb het even opgezegd, Net sinds is 55, geloof ik. 55? Ja, ik, ik heb haar toen gezien, toen de tijd bij Countdown. Live. Nou, hoe was jij toen? 16 was ik toen. En uh, nou ja, lekker bij zeg jij. Maar het was een beetje een, alsof ze. Al, half aan de heroïne was. Ja, daarom. Was ze toen in. Nou ja, maar ja. Maar super mager. En lijk bleek. Uh, maar wel een waanzinnige ze leeft stem. Leeft ze ze nog? leeft nog. Ja, ze leeft nog. Ik lees net. Um, in 2011 heeft ze nog een prijs gewonnen. Voor wat? Dan zou je denken, te gek. Maar voor dit album. Dat is dan een <laughs> beetje jammer. Dat stamt uit 1990, dus. Maar het is een fantastisch nummer. En helemaal als Black Velvet. Meer muziek. Tussen Rusland en Azerbeidzjan is namelijk een uh, diplomatieke rel ontstaan over het Songfestival. Dit is het enige songfestival nieuws waar we het nog eventjes over mogen hebben. Het is echt waar de Russen die voelen zich bestolen omdat het buurland geen tien, maar nul punten heeft gegeven. Je zal het uh, misschien gehoord hebben. Onze man, uh, <lacht> ja, vindt het wel weer grappig. Nou, maar wit Rusland ook, hè? Het ja, is dus, twee landen omheen zijn woedend. Nou, uh, onze man in Rusland, Olaf Koens, die snapt wel dat ze boos zijn daar. Now we will call Azerbaijan and Baku. Our 10 points go to Georgia. Скандал после праздника в Азербайджане разбираются. Официально Азербайджан не дал нашей певице ни одного балла. Rusland en Azerbeidzjan hebben al eeuwenlang goede betrekkingen met elkaar. Uh, er wonen meer dan een miljoen Azerbeidzjanen in Moskou, ook in Baku worden nog altijd ontzettend veel Russen. Dus die stemmen die horen eigenlijk automatisch te komen. Daar gaan de Russen al jaren vanuit dat ze in ieder geval op Azerbeidzaan kunnen rekenen. Ja, het lijkt wel dat dit jaar toch niet zo. En dan zijn we bij Rusland. En die staan eigenlijk altijd in de finale. Ze doen het ook altijd goed. Wat daar precies achter ligt, uh, dat wordt dus uitgezocht. Dat weten we niet. Dat kan van alles zijn. Er zijn al jarenlang geruchten over massale stemfraude bij het Europese Songfestival. En dat uh, allerlei organisaties met allerlei gekochte zinkaarten in al die verschillende Europese landen. allemaal massaal uh, betaald zitten te stemmen ergens. Nou, uh, blijkbaar uh, heeft de Russen ministerie van Buitenlandse Zaken dat ook gehoord. En dat gaan ze dus uitzoeken. Wat nou precies gebeurd is. Azerbeidzjan, het ja. meest succesvolle land in de recente Songfestivalgeschiedenis. Ze doen mee sinds 2008 en ze halen altijd de top 10 in de finale. Nou oh ja, ze hebben zelfs al een keer gewonnen, want vorig jaar waren we nog uh, in hun hoofdstad, Baku. Het is in uh, de voormalige in eigenlijk een goede traditie, dat ze in ieder geval ook in bevriende landen stemmen. Uh, dat verwacht je van elkaar. Uh, uh, en je mag zeker niet op je vijanden stemmen. In Azerbeidzjan een aantal jaar geleden. Azerbeidzjan uh, heeft een heel lang oorlog gevoerd met Armenië. Die komt nog steeds helemaal niet door één deur. Maar toen een aantal jaar geleden toch uh, 38 mensen, geloof ik, uh, stemden voor Armenië tijdens het Songfestival. En toen heeft de Azerbeidzaanse politie al die 38 mensen gelijk opgepakt en gevraagd: uh, waarom durf je zoiets te doen? Nou, ze ben daar nog niet bang uh, zijn dat Rusland de oorlog verklaart. Uh, het is uiteindelijk maar een songfestival, dus dat valt allemaal wel mee. Uh, ze willen alleen wel weten wat ze nou precies hebben afgespeeld daar uh, in Baku. Overigens was het nummer van Rusland niet slecht. Het ik, ik, dat dat was, was een goed, goed dat nummer, was het dus ultieme songfestival Het is nummer. echt verzet. Ja. Dat vind ik wel ja. leuk. <laughs> dat ze dat op die manier laten... zien. Ja, vind ik mooi. Verder met de insecten. Meelwormen hebben het over. sprinkhanen kevers, wespen, mieren, uh, wansen zelf. Hè? Ja. Eten ze in Zuid-Afrika. Ja. Was dat nou net voor verhaal dat je vertelde tijdens de plaat? Nou, de, de lokale bevolking die eet dus uh, wansen die eigenlijk behoorlijk giftig zijn. Ja. En, maar zij weten hoe ze dat eruit moeten krijgen. Dus ze leggen ze een 24 uur in, in het water. Ja. En dan eten ze daarna eten ze de, de wansen op. Ja. Uh, en het water gebruiken ze als pesticiden. Oh. Dus, dan maak je tenminste echt overal gebruik van, dat is mooi. Goed, als het aan insectendeskundige Arnold van Huis van de Wageningen Universiteit ligt... eten wij straks allemaal insecten. En daarom schreef je een boek, Edible Insects, oftewel Eetbare Insecten. Um, en daarin zeg je, ja, dat moeten we wel doen... willen we de groeiende wereldbevolking kunnen blijven voeden. Het is nodig dat we insecten eten. Naast jouw insectenkok, Henk van Gurp, druk aan het koken. Um, de balletjes zijn klaar, gaan we zo meteen proeven. Ja. De meelwormenballen en de half-om-half-ballen. Um, wat, wat vind jij het lekkerst überhaupt? Welke soort insecten, Henk? Uh, in dit geval de meelwormen. Ja, maar ja. Van, van alle eetbare insecten? Nou, ik, ik, ik, nou, ik, ik ben wel fan van de springhanen. Ja. Maar ook wel van meelwormen, beide ja. eigenlijk. Ja. Kan je de kan je ook zo uit het vuistje eten? Meelwormen ja. ook? Ja, dat kan in principe. Krijg... Wij hebben hier maar een be hele beperkte keuze, want... Wat ik al zei, er zijn er een kleine 2000 die we kunnen eten. Ja. En uh, ja, ik heb uh, bamboerupsen gegeten. Ik heb uh, termieten gegeten. Uh, uh, de, de krekels uh, vind ik ook ontzettend lekker. Ja. Dus ja, er is, er is van alles en nog wat. Waar smaakt een krekel naar? Ja, me, ik, ik, meestal beantwoord ik dat met een tegenvraag. Waar smaakt de garnaal naar? Dan weet ik het ook niet. Ja. Dus, uh, <laughs> sommige mensen zeggen, naar nou, noten, maar ik, ik weet het niet. Ja, want volgens mij, ik heb dus één keer in Venezuela... Uh, een hele lange wandeling gemaakt van een paar dagen. En dan hadden we gidsen mee en dan kreeg je uh, nou, snacks voor onderweg. En dat waren reuzenmieren. Ja. En dat smaakt een beetje naar noten, vond ik. Maar dat, dat zeggen dus wel meer mensen. Ja, mieren zijn uh, in, in Zuid-Amerika erg geliefd. Uh, trouwens, er is ook uh, het bekendste restaurant ter wereld. Dat is Noma in Kopenhagen. Ja, die, uh, die hebben ook meer op het menu te staan. En ik ben er een paar weken geleden geweest en ik heb ze geproefd. Nou, het is net of je mond explodeert bijna. Het is echt fantastische smaak. Dus die experimenteren ook met, uh, met insecten. Ja, die wansen spreken me niet zo heel erg ja. aan. Op zich. Wat moet er nou gebeuren? Want jij zegt dat is echt nodig is, want we redden het gewoon niet meer. De vleesproductie het is te milieuvervuilend, het is dieronvriendelijk. Uh, nou, allerlei redenen om, om over te gaan op insecten. Maar wat wil er wat moet er gebeuren wil Nederland aan een bord met springkanen zitten? Nou, ten eerste, je kunt natuurlijk zeggen dat het uh, dat qua voeding het uitstekend is, dat het heel goed voor het milieu is, maar het moet ook smaken. Uh, en dat is denk ik een, een belangrijke uitdaging, met name voor koks, om er gewoon wat leuks van te maken. En, uh, maar je ja. kunt ze natuurlijk heel presenteren. Uh, maar ja, een hoop mensen nemen ook geen kippenpootje. Die hebben liever een filetje. Ja. Maar je kunt ze natuurlijk ook vermalen. En dan kun je niet meer zien wat je, wat je eet. En, uh, dus dan krijg je gewoon een burger van meelwormen. Dan krijg je een burger van meelwormen. Of je, of je kunt zelfs de eiwitten... Uh, wij hebben een project van het ministerie gekregen... Uh -huh. waarbij we de eiwitten uit de insecten halen. En dan herken je het helemaal niet meer. Dus uh, er zijn allerlei mogelijkheden. Laten we nou eens eventjes... We gaan het testen. Gaan kom, kom eens hier, Mark Koster. We gaan het eten. Ja, ja, ja. Webcam Radio 1.nl. Je uh, gaat natuurlijk niet zeggen wat, wat. Maar eentje is gewoon gehakt. Ja. Half om. Dit is gewoon. Ja, dat, dat, dat, dat moeten we dus wel moeten dat, we dus uh, proeven wat lekkerder is. Want Dank zeg het, jij... Ga je er niet door elkaar? Henk, de, ik, ik, heb dat, dat, deze Deze, ja. Ja, en deze. Okay. Want jij zegt, Henk, de insectenkok. Um, 90% van de mensen vindt uiteindelijk de meelwormenbal lekkerder. We hebben testen gedaan. Huh? Bij restaurant van de toekomst. En daar is hij... Uh, uh, ja, de, de gehaktballetjes met de insecten zijn er als beste uitgekomen. Hmm. Dus eentje ervan van die, die jij daar hebt, ja. is alleen gehakt. Kors en, de het ander, niet en de, de andere is, is uh, half insecten, half gehakt. Klima, ja, dat ja? Ja, is heel goed. Dat zijn alle twee heel lekker, maar. Niet je hebt ze vrij neutraal opgediend. Textuur, qua... Deze is wat vetter. Ja. Um. Um, dat zeg je goed? Dat ja. Ze goed. Ja, zeg ik dat goed? Ja. Ja. Die, die is nou, wat vetter. Die is wat vetter en die andere is wat droger. Ik denk dat de meeste mensen zouden kiezen voor droog. Ah, Oké. Okay. Voor moet ik. Okay. Nee, ja, de, ik vind die, die wat vettere, die is wat, uh, ja, die is wat herkenbaar, denk ik. Die anders zullen de meelballen wel zijn. Ja, je hebt gelijk. De vette is de meelbal. <laughs> ja. Nee, nee, niet anders. De, de vette is uh, de gewone gehakt. Dat dacht ik dus al. Ja. ja. ja. En de andere is dus... Uh... De een is voor een kater heel lekker en de andere. Gaat... <laughs> Voor de lunch. Ja, maar kan je, kan je ook wel uitleggen. Want de, de, de droge is dus de meelwormenbal en daar kiezen dus de meeste mensen voor. Het smaakt ja. veel gezonder. Ja. De meelwormen smaken veel gezonder dan het ja, vlees. Het Voelt u wel een beter mens meteen? Ja, nee, ja maar ja, in ja. de zin, want ik hadden het hier net had, ja, tijdens het plaat ook al van, ja, ja, het is echt heel milieuverontreinigend om vlees te eten. Ja. Dus dan moeten we eigenlijk met z'n allen zo'n meelbal eten. Toch? Dat is maar. toch gewoon beter voor de aarde. Het is heel ja. simpel allemaal. Dit, is, dit is een prima manier om het te presteren. Ja. En een gehaktballetje of een hamburger. Maar waarom gebeurt dat dan niet? Is dan de enige reden, we waren er nog niet aan toe? Ja, ik, ja. Denk, dat, ja, ik denk dat we eerst moeten beginnen in de snackindustrie. Zeg maar, of wat Arnold toch zegt, dat we het eiwit eruit gaan halen. Maar dat je bij de snackbar snor, dat je bij mij op de hoek... gewoon ja. een, een wormen. Ja, maar dat, uh, een kan halen. Ge ge ge ge geef het een naam, geef ja. het een andere naam en laat het woord insecten weg. Maar de vraag is natuurlijk, dat moet toch geproduceerd worden? En je zei net al, dat gebeurt op kleine schaal... maar vooral om uh, um, slangen te voeren. Maar in, in Nederland, in Nederland? We dus, dat is echt uniek... Ja. dat we hier dus insectenbedrijven hebben... Die dus die insecten produceren voor de menselijke consumptie. Ja, maar we dat hebben er is... nogal veel nodig, straks insecten. Ja. Dus moeten we dan denken aan, aan springhanenflats? Denk dat... Ja, we moeten echt. <laughs> uh, ja, want, want het is niet alleen, laten we zeggen, voor menselijke consumptie. We denken er ook over om die insecten uh, zo te produceren dat ze ook voor dierlijke consumptie gebruikt mm. kunnen worden. Maar Van daar kippen, heb je toch een We zijn maar een klein landje. En die insecten, daar heb je toch miljarden. Insecten voor nodig. Hoe ja, zit het? Hoe maar ze zit groeien ongelooflijk snel. Ja, uh, dus ze, ze groeien veel sneller, bijvoorbeeld, dan, uh, dan, dan gewoon vee. Dus wat dat betreft. Uh, maar je hebt zo'n minder. af. Wanneer is zo'n bijsje af om te eten? Nou, dat hangt er vanaf. De meelworm wat langer. Uh, de, de, de, maar wat langer, een uur of drie, denk ik? Nee, nee, nee. De, de meelworm, voor, laten we zeggen van ei tot uh, volwassen, dan heb je wel een paar maanden nodig. Oh. De sprinkhaan gaat wat, quick, uh, wat sneller, dus zes, uh, zes weken ongeveer. Okay. Maar als je een huisvlieg neemt, die kun je gebruiken voor. Laten we die zeggen, kan je ook eten? Voor de veeteelt, hè? Die oh, kun je okay. gebruiken voor vis of voor veeteelt. Maar die doet er maar een week over. Dus uh, het hangt een beetje van het insecten. Maar dan moeten we, echt, moet ik denken aan megastallen met kevers, bijvoorbeeld. Of ja, dan bijen. moeten ze echt op grote schaal gaan produceren. Want uh, met name in de veeteelt en de visteelt... daar heeft men uh, echt tonnen nodig per dag. Maar dat schept ook weer heel veel werkgelegenheid. Lijkt dat uh, kan een hoop werk. Liggen. Ja, momenteel is het zelfs zo dat uh, de prijs momenteel te hoog is vanwege de arbeid. Dus ja, we want, zullen het goedkoper moeten produceren. Wat, wat is nu het verschil? Wat kost zo'n uh, balletje dat verkopen ze bij de Albert Heijn denk ik wel een per vier in een bakje? Wat, wat zou geen het kosten? Geen idee wat ze het, uh, voor vragen. Ik denk, maar goed, de, de de meelwormenbal is veel duurder. Ja, omdat we dit, omdat we deze meelwormen. Dus eigenlijk nog in, op kleine schaal produceren. Ja, maar Daarom is we, we, het te duur. Dus, maar doen we eens een maar vergelijking? Een massaproductie? Wat, Wat? Wat is dan het verschil? Nou, ik weet wel dat de, de arbeidskosten. dat dat uh, 16 keer zo hoog is op dit moment. voor de insecten dan 16. voor uh, veeteelt. Maar ja, ja dat, kijk, de vis de, de en de veeteelt. dat zijn uh, enorme gemechaniseerde uh, bedrijven. Ja. En ja, we, zullen, we staan helemaal aan het begin eigenlijk. van een nieuwe ontwikkeling. en van een nieuwe sector uh, insecten. Dus ja. Wat dat heeft even wat tijd nodig, maar het gaat komen. Ja, je hebt nu dit boek gemaakt in opdracht van de Wereldvoedselorganisatie. Ja. ja. En dat is 2,3 miljard keer, uh, sorry, binnen miljoen binnen keer 24 uur, hè? gedownload. gedownload dus, ja. dus de wereld is geïnteresseerd, kan je zeggen. Enorm geïnteresseerd. Het is, uh, ik eens geloof een... ook dat Wageningen heeft nog nooit zoveel... Belangstelling gehad voor dit item in de ja. pers als nu. Maar doe eens een, een voorzichtige schatting. Wanneer eten wij? Is het normaal in Nederland om een meelwormenbal te eten? Nou, we hebben wel eens gezegd uh, 2020. Maar ik zie gewoon dat, uh, dat de belangstelling hiervoor exponentieel toeneemt. Dus in het begin, uh, ik, 15 jaar geleden, hield ik mijn eerste lezing hierover. <lacht> Volgens mij wist niemand je kon... dat je insecten kon eten. Was je, je een beetje gekke altijd... professor natuurlijk, of niet? Ja, ik werd van gek versleten. Maar als ik de laatste vijf jaar zie wat er gebeurt... en zeker die laatste paar jaar, dat is ongelooflijk. Dus de belangstelling die neemt enorm toe. Ik heb wel één vraag. Is het ook gezond, hè? Want zo'n gehad is, is natuurlijk niet gezond, laat we wel eerlijk zijn, toch? Het is ongeveer gelijkwaardig als je dus de, de vetzuren neemt en de, en de eiwitten. Maar de vetzuren zijn iets beter, iets meer onverzadigd. Uh, meer, in de meelballen? Ja, in, okay. in de meelballen, ja. ja. En hoe zit het met we zet, de gekke koeienziektes, maar dan de gekke keverziektes? Nou, de, kijk, die insecten staan veel verder van de mens af dan de vet, andere vette braten. Dus uh, de koeien en de, de varkens. Dus mm. wij verwachten veel minder problemen. De enige problemen die we tegen zijn gekomen is... Bij het niet-hygiënisch produceren. Dus daar moet je wel mee oppassen. dat, dat er dus hygiënisch gebeurt. En deze bedrijven. die uh, voldoen aan alle. Uh, richtlijnen. die hebben zichzelf opgelegd. want er is helemaal geen wetgeving ook voor. Maar Marianne Tiemann zal weer boeiend worden. Of niet? Lijkt nou, me wel dat die hier ook. Er een vraag in de Kamer geweest. Hè? Oh ja? Ja, want. Je, of je maakt één koe dood. om vlees te krijgen. of je maakt. Uh, ja, een paar miljoen springhanen dood. Dus. Hebben die dan wel eerst een mooi leven gehad, die springhanen? Uh, ja, kijk, dat zegt me wel eens van uh, hoe zit dat. Maar springhanen, als die in een zwerm voorkomen, zitten die ook boven op elkaar. Dus uh, die zijn het Met gewend om... Het beste argument. Zitten ze dan op elkaar? <laughs> zitten u eigenlijk? Niet. Ja, die zijn het. Is er uh, dat een is nadeel aan insecten eten? Of er een? Nadeel is. Een Dit is allemaal wel heel erg hoor, um, Ik zou het zo gauw niet weten. Maar ja, het enige. Laten we zeggen, wat, wat zijn de, de, de challenges? Hoe zeg je dat? De, uitdagingen. De uitdagingen die we hebben, dat is met name om ze, laten we zeggen, goedkoper te kunnen produceren. Ja. En uh, en dat is moet heel belangrijk. En op grotere schaal, uh, vooral natuurlijk. En, en natuurlijk dat we de gastronomie zo maken dat, uh, dat de Nederlander zegt: dat gaan we doen en we trekken ze uit de muur. Nou, oh, um, doe mij dus maar die. Um... É serieu, die, die, die, die mailboom. <laughs> okay. Maar veel gezonder. Goed zo. gezonde. Oh, D'accord. Fijn om te horen. Balada. Gustavo ali. Eu já lá o meu carro devoluei o som. Já tá tudo preparado, vem que eu gregue a mão. Menina, fica à vontade. Entre e faça a festa. Me liga mais tarde. Vou adorar vão nessa carta. Me liga, mas tarde tem balada. Quero que te conçou na madrugada, dança. Na madrugada dança, dançar que hoje vai rolar o Gustavo Gustavo Lima. E você. Gostava de amar o tch tch tch Mas tapis tem quero curtir com você na madrugada. Dançar, rolar. Até o raiar, Carta me liga, mas tapis tem balada. Tem Gustavo Lima, até de madrugada. Dançar, rolar, que hoje vai rolar. Gustavo Lima e você, tchê, tchê. Quero do ik na madrugada dança, colar, agué o chão e a gata mas só que balada Quero pro te na madrugada dança Tola Que hoje vai rolar o você Was het nou deze vorige zomer, denk ik, hè, ja, dit? Ja, vorige zomer. Jij, aan het dansen met je zoontjes. Oh, die vonden dit zo mooi. Dat is te gek. Gustavo Lima op today. Willemijn Veenhoven. Alweer tijd voor het dagelijkse rondje langs de velden. Wat hield bekend Nederland vandaag bezig? Als eerste strafpleiter Oscar Hammerstein. Hij ving vanmorgen een gesprek om dat hem een boel nieuw inzicht verschafte. Willemijn, wat ik een passagier in het vliegtuig vanochtend hoorde zeggen... is dat Brussel de oorzaak is van het slechte weer. Het aanhoudende slechte weer. <lacht> en het gaat pas op als we uit de Europese Unie treden. Nou, voor het eerst hoorde ik een goed argument om dat te doen... En kreeg ik meer begrip voor de Engelsen die erover een referendum willen. En dan onze favoriete porno-ster Bobby Iden. die wil de mensen in Oklahoma City een hart onder de riem steken. Lieve Willemijn, vandaag even geen grappige one-liner of beide-handen opmerking. Maar gewoon een hart onder de riem voor mijn vrienden in Oklahoma City, die in one split second alles, maar dan ook alles kwijt zijn. Het is hartverscheurend. Stay safe, guys. En schrijver Kluun doet een opvallende voorspelling. Dag Willemijn. Deze week wordt het 8 graden, en het gerucht gaat dat de rayonhozen alweer bij elkaar komen. Maar de voorzitter van de Elfstedentor heeft gezegd: Wij blijven nuchter. Maar het zou erin kunnen zitten dat we voor eind mei een Elfstedentor hebben. Is het wel een beetje klimaat hier om die insecten te. nee, nou ja, je houdt ze toch binnen, niet buiten nou, in de weiland natuurlijk? Insecten zijn koudbloedig, daarom ja. zijn ze zo efficiënt in, in dat voedsel omzetten. Maar in de tropen natuurlijk gaat dat beter goed, uh, 2020 en dan zijn we aan insecten. Of eerder. Arnold van Huis, dank. Henk van Gerp, dank. Mark, tot volgende week. Zometeen langs de lijn met Robert Meder. B -N ik kan me de tijd niet heugen dat ik in de dierentuin was...